We'll be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 ...van De allermooiste versies van You're the no Good, the Swinging Blue Jeans uit 1964, hier aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van Govan. Fijn dat je erbij bent. Ik ga je het komende uur weer lekker verrassen met uh, mooie muziek en muziek waarvan je denkt: hm, dat is lang geleden. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar ook straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op en stelde u weer impertinente vragen. Welke, die hoor je straks. nummer van Limaal, die we kennen uit Kaja Google. He, he, wat, wat? Nou ja, dat was een band in de jaren tachtig met prachtige muziek. Never Ending Story hoorde je hier bij Govem En voor Stevie Wonder met Isn't She Lovely. Straks dus, uh, Jeroen van Gent. Um, hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon, want dat heeft hij altijd bij zich. Op afstand uiteraard, ook nog steeds nu. En hij vroeg aan u, wie wilt u beter leren kennen? U hoort het straks allemaal. Maar eerst mooie muziek van Faya Condios. Don't break my heart. Goed plan trouwens. Sometimes I feel so empty, so deserted and so low. And no one can take that pain away. Fears living inside me Should you love me Would you love them just the same Don't break my heart Don't break my heart I've been strong and brave Sometimes lost my faith And too many times Precaution so to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me, or stand by me like smoke around the flame? Tears that I've grasped Ik ben er wel een beetje fan van hoor, van de Beat Boys. Eigenlijk zou een heel uur of misschien wel twee uur kunnen vullen met prachtige hits van deze band uit de jaren 60 tot en met de jaren 80 eigenlijk. Hè? Want ze hebben nog heel veel hits gehad na hun grote succes in de jaren 60. Wouldn't it be nice hoorde je hier in de show? Fayacondi als je hoorde je ervoor met Don't Break My Heart. Ik wil je nog even wijzen op onze site. Net zoals het vorige uur eigenlijk. Er staan een paar interessante berichten op. Bijvoorbeeld, een sassenaar haalt 2000 euro op voor het uh, ja, KWF. Dat is het betere werk. Maar nog een heel ander bericht. En dat is goed voor ons allemaal. Zou ik maar zeggen, voor de gemeentekas althans. Teneuzen vordert de dwangsom van Marina Beach. Een dwangsom van 200.000 euro. Een hoop geld. Um, de details, die lees je allemaal op onze website. He. De website van zeeuws www. .go-rtv.nl .no. We'll Zippend hier aan de geweldige koffie bij COVID. Ja, luister het naar Carolyn. Ja, of Caroline. mag Maar ook silhouet hier op deze mooie zondagmorgen. En 5000 volts. Hoogspanning, jawel. uit 1975. I'm on fire. Tja, wie weet dat nog te herinneren. Nou, het is voor mij een prachtige herinnering. En er zijn ook leuke videoclips bij die je bij ons op GoTV kunt bekijken. Nou, en GoTV vind je natuurlijk gewoon op je kabel, maar ook natuurlijk op onze website go-rtv.nl. Traks um, over een paar minuten al um, ja, een uh, ja, leuk verhaal van Jeroen Vergent. Dat gaat er zo meteen aankomen. Hij vroeg aan u op straat: wie zou u beter willen leren kennen? De antwoorden: zo meteen. Ik zeg het wel eens vaker in de show dat mijn collega's zeggen: wat is dit weer, wat is dit weer voor een oude meuk in de show? Maar ja, even, even niet. Anders beginnen van de stotter kun je nagaan. Um, sugar, sugar, the archies natuurlijk. En Kim Wilde voor met if I can't have you, wat kun je dan wel hebben? Hm? Hmm, Goeie vraag. Tijd voor onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Een onschuldige vraag van onze razende reporter Jeroen van Gent. Op straat, maar antwoorden die geheel anders uitpakken. Het kan zo altijd maar gebeuren. Het zal aan de vreemde tijd liggen waarin we leven. Hij vroeg aan de mensen op straat: ja, toch wel een belangrijke vraag. Uh, wie zou u beter willen leren kennen? En de antwoorden, die hoor je nu. Lekker. Ja! ja. Dus Hallo, hoe gaat-ie? <laughs> nou, het is heel simpel de vraag. Wie, wil eens, nou, wie wilt u beter leren kennen? Dat is de vraag. Oh, gewoon open. Ja. Oh, ik ja, dacht ja, dat ik overleg Dus. Ja, wie wil ik beter leren kennen? Ja. Um. Een persoon waarvan u zegt van, uh, dat is een, uh, een vraagteken. Nou, ik kijk ja. op dit moment dan Mark Rutte. Oh. Nou, <laughs> ja. dat wordt vaak gezegd, zeg. Ja, ja. Ja. Nou. Ik ben wel benieuwd hoe hij in alles uh, staat, uh, ja, waar hij allemaal voor staat en hoe hij denkt eigenlijk. Maar Hij is al tien jaar in de politiek. Ja, maar dat, hij geeft de, natuurlijk niet zoveel vrij. De, de vraag is dan van ja, kennen we hem nou nog niet? <laughs> nee, precies, dat is ook zo. <laughs> nee. wat, wat verwacht u dan als u hem? Uh... Nou ja, niet de waarheid, dus dat scheelt. Oh. Maar, ja, maar, <laughs> maar dan... gewoon, ik ben wel benieuwd naar zijn uh, gedachtengang. Wat en, en ik veel een hapje eten met die man, ik noem maar wat. Of rinkelen, nee. een nou, stukje fietsen. Gewoon een gesprek, dus dan een hapje gesprek. eten, denk ik. Uh, zoiets eigenlijk. En uh, ja, wat, wat, wat zou er nog op de hoek kunnen komen dan? Wat, wat we nog niet weten. Ja. <laughs> ja, dat is ook zo. Ik denk niet dat je dat te horen krijgt, maar ik, ik, ik hoop het wel. Ik ben benieuwd uh, ja, hoe hij, waar hij al zijn beslissingen op uh, baseert en uh, zo hmm. en dat soort dingen. En, uh, ja, wat zijn gedachtegang erachter is eigenlijk. Maar hij roept vragen op, mag ik het zo ja, zeggen? Ja, zeker. Toch wel. zeker. Ja, ik heb zo vaak al die reactie gehad eigenlijk, van oh, mensen ja? die dat zeggen. Ja. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Kort voor de radio. Ik heb een leuke man bij het hond vragen. Dus uh, geen ellende, geen gedoe. Nee, maar, en het, ik, het, mijn man heeft om half vijf en een half Heel snel. Heel snel, oké. Okay, nou, daar komt u let op. Wie wilt u beter leren kennen? Dat is echt zo'n man bij het hond vragen. Het is een nieuw jaar. Hè? Misschien... Burgemeester, zeker. En hoe, hoe komt dat zo? dat u die Ik wil... vind het een hele sympathieke man. Aha. Uh, en als je hem leert kennen, wordt hij nog sympathieker? Of kan dat, ja, het kan ook minder. Nou, andere kant op heel, gaan. Ik vind hem al heel erg sympathiek. Oh, kan alleen nog maar beter uh, Kan alleen nog maar beter worden. Ja, dat zijn er wel veel, denk ik. Veel? Ja. Hey. Robert, nou, Dijkstra, ja. Robert Dijkstra, daar zou ik wel meer van willen weten. Oh, ja, Robert ja, ja, ja. Robert Dijkgraaf. Ja. ja. En uh, ik zou ook toch wel meer van Wopke Hoekstra willen weten. Dat zijn twee mensen waar ik wel meer zou willen weten. Ja. Ik denk dat ik er nog weinig van weet van die mensen... Ondanks het feit dat er veel bekend is over ze. Maar ik ja, ben benieuwd. Ja, ja. ja en, en uh, hij heeft misschien een korte biologie uh, ja, ja. in de krant Wetensch gezet. Wetenschap? Ja, ja. Robert Dijkgraaf van de Universiteit van Stanford zelfs. Ja, ja dus dat, dat vind ik. Uh, zou ik wel meer willen weten. Ja. Die, uh, ja. Wie zou u nou wel eens beter willen leren kennen? Dat kan natuurlijk iemand zijn die op televisie zit of een uh, familielid. Maar wie zou u nou wel eens beter willen leren kennen? Nou, dan ga ik voor, me, voor Rutte. Hé, hey, dat zeggen veel mensen. Echt? Ja, ja dat zeggen veel mensen. R roept die man nou vragen op dan, is dan mijn vraag aan u. Is het een enigma? Nee, ik weet niet. Je leert zo iemand die kennen natuurlijk. Uit verborgen talenten, zeg ik. Zou er nog meer zijn dan, dan, dan wat iedereen op televisie kan zien? Dat denk ik wel. Wat, wat, wat, wat verwacht u als u hem zou ontmoeten en zou mogen praten. Eerlijke antwoorden, en dan geloof ik wel dat hij geeft ook. Maar wat, wat, wat denkt u aan te treffen, zeg maar, ja. wat zou er nog zijn wat niet bekend is? Nou, niet zoveel hoor. Geen idee hoor, ik weet ook niet. Nee, <laughs> nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, Wie wil het <laughs> beter leren kennen? Wie zou ik beter willen leren kennen? Ja, ik heb dan meer mensen van de politiek, die zou ik wel meer eh, beter willen leren kennen. Als nou, ik ben wel benieuwd ben hoe zij nu eigenlijk nadenken over die corona gebeuren in de, in de wereld. Dat, mm -hmm. Ik zou wel meer willen weten wat daarachter zit, want ze weten veel meer dan dat wij van hen horen. Oh, uh, een soort van uh, bij de wereldgezondheidsorganisatie dan misschien ofzo, of zo? Nee, gewoon de mensen van de politiek. Ik bedoel, zij maken maar maar die wel de al beslissingen. Als ja, nou ja, als je Mark Rutte hebt of zo, die. Uh... Hij weet veel meer dan dat wij uiteindelijk toren krijgen. Dus maar ik ben ik, maar ben ik die... wel benieuwd naar van wat er nog veel meer achter zit. Zou hij het dan vertellen aan u? Nee, <laughs> dat natuurlijk niet. Dat, dat niet, dat niet. Maar ja, goed. Als je hem beter leren kennen, krijg je wel wat meer los dan... Wat zou er, dan er achter kunnen zitten dan? Is er nog een, nog een idee? Dat groter is, erger is? Of misschien dat meevalt of zo? Nou ja, dat misschien wel... Uh, meevallen weet ik niet, maar uh, dat de maatregelen wel heel heftig zijn... dan dat uh, uiteindelijk uh, nodig is, denk ik. Middel erger dan de kwaal, ja. Dat hoor ik vaak. Ja, Zoiets. Ja. Daar zou ik nou willen vragen dan? of zo. ben ja, ik is. wel nieuwsgierig naar. Nee. Okay. Misschien Rutte privé? Rutte privé? Ja. Oké. Okay. Wat nee, is... zeggen veel mensen dat toch? Dat... Ja, het is zo het is vaker voorgekomen, ja. Oh, echt? Dat denk ik, maar... zou die dan heel anders zijn dan... Uh... Ja, dat vragen de mensen zich of hij ja. dan privé heel anders dan... Ja, dat denk ik. Op tv? Dat denk ik. Zou die heel humeurig zijn? Zou het heel Nee, nee, mond. heel amicaal, <laughs> heel aardig, heel vriendelijk, heel sociaal, denk ik. Okay. Dat denk ik. Ja. Zo schat ik hem in. Ja, heel geduldig. Nou, ja. ja. nou ja, geduldig. Daar hoor je wel eens andere verhalen over. Hij kan wel eens uh, boos worden. Ja, maar ja, nou, ik vind hem, ik vind hem heel geduldig, ja. hoor. Ik denk van wat hij naar zijn hoofd krijgt, is niet niks natuurlijk. Ja, klopt. Hij staat wel voor, ja, ik, ik, ik vind dat hij het prima doet, en hij staat wel voor zijn taak, vind ik. En, maar zou het mogelijk zijn om nog meer van die man te weten te komen, of is het juist een enigma? Dat hij veel vragen oproept. Ik geloof wel dat dat zo is bij veel ja, mensen, hè? Dat, dat zou ook kunnen, Dat ja. je denkt van, ja, wie is die eigenlijk ja. werkelijk of zo? Zo is, zou hij nog verborgen hobby's hebben? Dat soort dingen. Vraag hem opal af. Postzegels. Ja, dat weet je niet. Ja, ik ga niet beginnen over politici. Want... Ja, dat doen heel veel mensen. Ja, dat moet ik niet doen. Ja, ik, kan niet, ik, ik weet niet een, een naam van iemand, maar gewoon over het algemeen gewoon een, een dokter. Een integere dokter met wie je gewoon een eerlijke gesprek kan hebben. Gewoon een dokter. Een dokter? Een eerlijke dokter. Oké. Okay. En dan kan ik checken of mijn bevindingen kloppen. Oké. Okay. Want... Uh, waar gaat het over dan? Nou, in hoeverre het wel of niet hè, waar is dat bijvoorbeeld hè, de mondkapjes waar de gaatjes in zitten tussen de 200 en de 500 micron, nou, virusdeeltjes 0,08. Dus ja, dat lijkt me gewoon heel duidelijk. Dus als je zijn mondkap opzet, dat dat helpt ja, om je immuunsysteem zwakker te maken. Het gaat het dwars doorheen, hè? En gaat het dwars doorheen. Plus ja. dat je CO2 altijd inademt. Dus ja, ik vind het een heel gluiprig, uh, ja, gedragsexperiment. Dus nu... ben ik toch weer negatief bezig. Eigenlijk wel. Wat was de type 2 maskers die dan uh, ook buiten op straat als het ja. druk is gedragen zouden moeten worden? Het gewoon mensen, het gewoon psychologische terreur echt. Hmm. Die helpen ook niet. Want aangezien je gewoon adem erin kan halen, gaat er gewoon zuurstof erin. En die deeltjes zijn veel te klein. Hoor. Dus het is puur gewoon ja, om te kijken wie gedweven nog is om erin mee te gaan. Ja. Ik u, dus niet. Dan zou je eigenlijk een, een, een dokter willen herkennen die daar dan over praat, zoiets. Nou, er zijn er al hoor, maar hè, dat meer mensen zich uitspreken. Hè. Nou, in dat opzicht zou ik terug gaan naar dokter Luxen, die heet hè, Mirjam Luxen, dat is ja? een, een, een huisarts die ik al lang niet gezien heb. Haar zou ik nog wel eens willen spreken over wat zij daar nou van vindt. Dat is natuurlijk een hele intelligente vrouw. Van mondkapjes dus. Ja, ja, mondkapjes en de maatregelen en het afstand houden en het, het, het, het kapot maken met, met, met, met de gels en de, de, de ontsmettingsmiddelen van hè, de bacteriologische balans op je huid. Dat is gewoon ja, hartstikke slecht. De gezondheidsraad had in 2019 nog mm. uitgebracht van gebruik dat maar niet, want het is slecht voor je handen en voor je weerstand. Dat bedoel ik. Dus ja, ja. We moeten het allemaal doen. Nou, ik doe het dus niet. Een paar maanden later wordt het, zeg, staat het bij elke winkel. Ja, ze is een hele tijd tegenovergestelde.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 Howard Jones. I like to know you better. Ja, natuurlijk hier in de show. Ik ja, dat. Even met u afrekenen, nou, hè? Ja. Bingo! <laughs> even de rekening uh, doen. Daar zo bij de bingo Van André van Duin. Nog in het gulden tijdperk gemaakt, dat hoor je wel. Um, oh ja, dat uh, nummer van uh, Howard Jones. Dat was speciaal natuurlijk voor Jeroen Vagin na zijn reportage. Want die ging natuurlijk over. Wie wil je graag beter leren kennen? Goed, de muziek gaat door bij en Prachtige muziek van Steelers, Wheels. Dark in the Middle with you. Goedemorgen.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 Tenement, a dirty street remember way your life had gone zo so you shed more tears for those best forgotten years those tenements our memories of where you risen from een prachtige van Mark. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van Go FM. En zo heet het. Ja, geweldig. Hey, um, dankjewel voor je gezelschap vandaag. Zometeen weer weekendree. André is al binnen, dus die gaat er zo meteen weer iets heel leuks van maken. Dus blijf lekker luisteren naar GovM. En ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn natuurlijk. En ik hoop dan weer vanaf 10 uur mooie muziek voor je te kunnen draaien. Dus luister dan vooral weer. Tot de sluit van deze nou, mooie zondagmorgen van GovM. Pussycat uh, stond nummer 5 of nummer 4, geloof ik, van het YouTube-kanaal Top Pop. Ja, hoorden we van Advisser van de Week op televisie. Nou ja, het is maar dat je het weet. Pussycat dus en Mississippi. Mooie dag.